538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Voor het noorden van het land zijn de problemen voor het winterweer nog niet voorbij. Voor uh, Groningen en Friesland heeft het KNMI code oranje verlengd tot 9 uur vanavond... vanwege sneeuw en harde wind. Voor Drenthe was dat niet nodig en staat alles weer op geel. En net als uh, voor de rest van het land geldt dus code geel.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 Drie vrouwen die afgelopen zomer rode verf gooiden... naar de Israëlische ambassade in Den Haag... en leuzen op de stoep kalkten... moeten voor de rechter elk 300 euro boete betalen. Ze hebben alle drie bekend. Volgens hen stond de rode verf symbool... voor het bloed van de vermoorde Palestijnen in Gaza. En skier Marcel Hirscher gaat niet voor Nederland meedoen... aan de Olympische Spelen die volgende maand beginnen. Hirscher deed al drie keer eerder mee aan de Spelen... en won twee keer goud, maar toen nog voor Oostenrijk... omdat hij een dubbele nationale heeft zou hij nu voor Nederland uitkomen, maar dat lukt niet vanwege een blessure. Ik heb het weer nog voor je. In het noorden sneeuwt het en vriest het. Vanmiddag is het hele land sneeuw en 1 tot 3 graden. Morgen sneeuw en zon. Overdag liggen temperaturen rond het vriespunt. En zaterdag op zondag wordt het koud. Met in het noorden en oosten min 10 tot lokaal min 13 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. En dan verkeer graag, Jelte. Goedemiddag, er staan vier files. En de langste staan nu op de A2 Eindhoven-Maastricht voor Eurmond. 40 minuten. De A12 daar staat voor de grens met Duitsland. 9 minuten. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen strand. 0 en Amersfoort-Vathorst 10 minuten. Flitsers op de A7 Pas op tussen Amsterdam en Den Oever... want daar staan ze bij 56,1. De A12 Utrecht-Gouda bij 39,8. En nog eentje op de a 15 tijl bij 112,6.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 Het is twee uur, een extra editie van de 538. Middagshow, we trappen af met Katy Perry. Radio Wallen en Warrenwan I Want op 538. Dames en heren, de Middash show Nee, Edwin! Nee! Uh, maar wij mogen het doen. Uh, dat was voor ons ook een verrassing trouwens. Zeker? Ja, een beetje last minute, maar hartstikke leuk toch? Het was heel erg uh, last minute, want iedereen was vergeten dat Edwin nog vakantie had. Ja! Ja! ja. ja en wij zijn de kwaadste niet. Dit is nee, helemaal niet. Wij enige om te mogen doen. Daarna start er eigenlijk een uh, klein gevecht om dit radioprogramma Absolutely. te mogen doen, natuurlijk. Want het is een van de leukste programma's om te mogen doen hier bij 538. En uh, nou ja, wij hebben de strijd gewonnen. En je wilt niet weten hoe de rest erbij ligt. Zo. Nee, Gewoon. enige gewonnen. You should see the other guy. Uh, zonder eigen, uh, dat is een uh, lang verhaal. Als je denkt, uh, eigen kan niet, want ze heeft iets leuks te doen. Dat is het niet. Nee, nee. Ik denk, Ik dat, denk dat ze heel, heel graag met ons ruilt. Heel Graag. ja, Maar misschien dat we eigenlijk zo meteen maar even moeten bellen om te vragen hoe het met, eh, met de En even uh, wat tips geven, hard op de riem steken. Ik denk dat je ja. van alles nodig hebt ja. eigenlijk. Ja. Ja. ja En kijk of iedereen oké okay is. Ja. Of er nog tien zijn. Nou, ze moeten koppen tellen, ja. Ja, koppen Dat is tellen, heel ja. belangrijk. Ja, heel dat belangrijk. Dan. Dat er net zoveel mee zijn gegaan als ja. ze terug worden gegeven. Ja. Ja. Maar dat eh, zo meteen. Edwin start natuurlijk altijd met het woord van de week. Ja. Heb jij een woord die is bijgebleven, Jels? Uh, ja, eigenlijk wel. Kerst. Kerst! Ik, heb, ik heb namelijk het gevoel dat we echt in de dertiende kerstdag zitten. Ja. Het is toch al de hele week derde kerstdag? Ja, dat voel. is wel waar. Ja. Het, is de, het staat nog een beetje stil Zo allemaal. Het is een hele he? slome week. Iedereen is thuis. De, de supermarkten zijn leeg. De, de, de, de, de, je gaat van kolen ja. naar, oranje naar de... Het is gek. Maar heb je de kerstboom nog? Nee. Ik heb een huurkerstboom. Oh, wacht ja. Ja, die moest terug. Hier hebben we het over gehad van de week. Ik heb een, uh, ja, een nepboom en die zit uh, netjes in de doos... Uh, weer terug bij de, bij de fabrikant waar ik hem heb gehuurd. Mag ik de luisteraars die, uh, die wij hier op vrijdag hebben... Uh, ...vertellen hoe jij de kerst hebt gevierd met je boom? Ja, dat mag. Jelte heeft een... Uh... Die heeft een nepboom. Daar, daar, ik, daar vind ik al wat ja, daar, van. Dat vind jij niet. Daar, daar nee, vind nee, ik, al ik ben, wat ik ben van. echt team nepboom. Jij bent team nepboom. Maar het kan nog ongezelliger. Jelte huurt zijn boom. Ja. Dus daarna wordt hij gewoon weer opgehaald. Ik heb en uh, om hem op te slaan. Dus we nemen afscheid. En dan, uh, dan zie ik hem nooit meer. En volgend jaar staat hij dus weer. iemand anders. Maar ja. hij is inmiddels opgehaald. Hij is opgehaald. We hebben hem even schoon moeten maken. Want er zat nogal wat zooi in natuurlijk. Dus ja. Je er ook wat van het uh, gezellige spul in. Dus heb je uh, je borg terug? Ik heb de borg, de borg terug. Bij jou, hoor. Nou, mijn woord van deze week is... Uh, ah! ja, ik ben uitgegleden op Oudjaarsdag. Dus ik heb een beetje last van mijn knie gehad. Ja, jij hinkt. Ik hink. Uh, ik zal geen namen noemen, maar Jelton op mijn mank danen deze week. Ja, zeker. En uh, elke keer als ik een beweging maak of ik sta op, is het... Ah! Ah! Ah! Het is zo'n mannenkreuntje. Ja, wel een beetje. Als een gaat, oude Als je gaat zitten ja. of iets van de grond pakt. Ja, precies. Ik vind het erger als je gaat zitten, dat je het doet, dan als je uh, opstaat. Maar ik doe het allebei op dit moment. Nou, hartstikke leuk. Wij mogen tot zes uur dit radioprogramma uh, overnemen van Edwin. Het is een extra editie van de 538 Middagshow. Met kaarten voor de vrienden van Amstel die je zometeen vindt.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 het geweldig dat ze dit radioprogramma van Edwin over mogen nemen op vrijdag. Um, maar ik geniet er ook extra van omdat ik weet wat Airenaam aan het doen is. Nou, dat je dat niet hoeft te doen. Dat ik daar niet bij hoef te zijn. Och. Ja. Ik, dit, dit geldt voor iedereen toch? Dit is, dit is toch de, de, de hel op nou, aarde? Het is een soort verantwoordelijkheid waar je helemaal niet op zit te wachten. En op een en, plek. Op een plek die, ach, waar de, de, ach, de lucht alleen al. En, ja. en, en, en ook wat het met die kinderen doet. Ja, wat die, ja, daar, ja. die gaan daar meteen helemaal los. Weet ja. het, dit, dit wil je niet. Weet we trouwens wel kindje van uh, jarig is? Nee. Echt niet. Oh, wat erg. Een <laughs> van de kinderen van Eigen is jarig. Ja. Je voelt hem al een beetje aankomen. We gaan Eigen even bellen. Eigen heeft dus een verjaardagsfeestje met tien kinderen. Ja. In de hel. Uh, hallo. <laughs> uh, hallo. Nee, oh, auw, auw. Dat een Au. Eigen. Hallo! Hoi! Hoe is het in hallo. de hel? Au. Sorry, ik zit op dit met in een, ik zit met een luchtkasteel. Jij bent, want we hebben het nog niet ja. gezegd, Ayrin. Jij bent in Monkey Town, hè? Dat is zo. Ik zit er lekker in door speeltuin voor de verjaardag van mijn jongste. Auw, duke. Andersom Het is heel gezellig. Ja, nou, maak maken er spalen van. Och, en doen ze het allemaal nog? Nee, ze doen het allemaal perfect. Jongens, wie heeft hier genoeg? hoek? <laughs> maar vertel eens, wat, de, wat is de setting? Wat is, dat zijn de spelende kinderen, het is chaos, het is herrie. Ja, het is gezelligheid vooral, hè. Het is uh, twaalf kinderen in leven houden. Ja. En uh, ze springen overal en uh, er hangt er eentje. Nu op die aan mijn benen. En uh, er zijn <laughs> En uh, twaalf jongens, had ik dat al gezegd? Ach, jeetje. Twaalf jongens, tussen de zes en de acht. En dan reageren dus ze heen. allemaal lekker op taart ook? En suiker? Uh, ja hoor, we hebben net met heel veel stroop op en er komt straks nog een ijsje aan. Dus uh, ja, het is goed. stel stel, stel jullie hebben wij nodig. Oh, ja? Laat de, tele, laat de telefoon even twee keer opgaan. <lacht> laat de telefoon en .あの, dan kom ik jullie kant op. Jij zoekt naar een noodsituatie waarom jij weg moet begrijpen. Wat zeg jullie? Maakt niet uit! Veel okay. plezier, nog succes! Ja.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 Weeg met de eerste trein, kijk ja, speer op het de laatste keer, zal zijn. Zeg maar Kondig goed dat dit niet echt bestaat, maar ik wil dat je leeft. Maar als jij me nog steeds nodig hebt, dat ik de waarde ben, wil dat je licht, Alsjeblieft dat je ligt hier op 538 in de extra editie van de middagshow... met uh, zometeen een gevuld podium. Ja, wij uh, hebben live muziek zometeen. Van Jack en de Wetermans hebben een nieuwe platen uit... die gaan we zometeen live voor ons doen. En ook kaarten voor de vrienden van Amsterdam natuurlijk... als je de kroegbel hoort zometeen. En uh, Esther is hier bij ons. Esther, wat heb je mee voor ons zometeen? Een waarschuwing over het Eurovisie Songfestival. Je hoort zo wat er aan de hand is. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538...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 Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 15 gig er 15 extra bij. Dat is dus 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl. Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag. Find your joy met Vakant select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook Family resorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Makkelijk gevonden, snel geboekt. Vakant select. Happy Family Holidays. De Opel Frontera.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 Voornamelijk sneeuw. In het noorden geldt code oranje. Daar is door de harde wind kans op sneeuwjacht en sneeuwduinen. In de rest van het land is het een, uh, een, een code geel uh, Vanavond en vannacht waait het hard. Gaat het ook sneeuwen en is er wederom uh, kans op sneeuwjacht. En dan even vooruit kijken naar dit weekend. Dit weekend is het zonnig, maar het is koud. Het kan s'nachts min 15 graden worden. Show. En dan verkeer graag, Jelter. Er staan vier files en de drie langste staan nu op de A2 Den Bos utrecht voor Eveningen, 10 minuten. De A10 Watergaansmeer richting de Nieuwemeerde... staat voor de Koentunnel ook 10 minuten. En de A58 Breda Tilburg voor Tilburg Centrum West, 19 minuten. Flits was het a hier Amsterdam-Leiden bij 19.2. De A12 Utrecht-Gouda bij 33.1. Op de A15 Dijl-Gorkum bij 112.6. En de A27 Breda-Gorkum bij 4.8. Het is twee minuten over half drie. Esther, wat fijn dat je bij ons bent. Je bent Hallo. hier en je, je praat ons bij. Jazeker. KLM had beter moeten communiceren met gestrande reizigers op Schiphol. Dat gaf topvrouw Marianne Rintel gisteravond toe bij Pauw en de Wit. Door het windweer werd 70% van de vluchten geannuleerd. En moesten 300.000 reizigers worden omgeboekt. Dat is volgens ons nog niet helemaal gelukt. De meeste passagiers zijn omgeboekt. En gisteren vlogen 100.000 mensen. KLM verwacht vandaag weer veel reizigers te helpen met grotere vliegtuigen. Maar het windweer maakt de situatie toch onzeker. Code Oranje heeft bij sommige supermarkten in het noorden gezorgd voor uh, hamsterwoede. Zo ging het bij de keten Poys uh, Opeens heel hard met toiletpapier en uh, blikken bruine boden. Dat zegt de directeur tegen Omroep Friesland. Volgens hem is hamsteren echt niet nodig. Wat omdat een combinatie, er... bruine bonen en toiletpapier. Ja, dat is wel waar. Ja, ja. Als ja. je geen eten meer hebt, heb je ook geen toiletpapier meer nodig natuurlijk. Ook, ook, ook, ook waar. Ja, ook, ook weer waar, waar ja. Ja, en dan nog, let op als je kaarten probeert te bemachtigen... voor het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk. Er zijn namelijk valse tickets in omloop. De organisatie waarschuwt nu, wie op social media een ticket koopt... wordt zo goed als zeker opgelicht. Het Songfestival is in mei eh, zonder Nederland. Dan ga ik toch geen kaarten kopen. Ik heb het idee dat mensen meer bezig zijn met Bruno Mars vandaag. Zeker. Zo, en uh, 538 mag ze weggeven over een tijdje. Dus blijf lekker luisteren. Dan ja, uh, kan je ja. ze vanzelf een keer scoren. Benieuwd, benieuwd. En dan nog de tweede verdachte in de mishandelingszaak van Tamara Elbas... is uh, vrijgesproken. Er is onvoldoende bewijs. Tamara reageert fel op Instagram. Ze is het niet eens met de rechters en advocaten. En zegt haar rechterstudie te willen oppakken... om gerechtigheid voor slachtoffers te verbeteren. Uh, de eerste verdachte kreeg 20 maanden cel... en moet een schadevoeding betalen... En dan nog de thriller Amsterdam 2 van uh, Dick Maas. Die krijgt een extra kijkwijzer-pictogram. Want uh, Nikam, die gaat over de kijkwijzer, waarschuwt dat sommige scènes groepen als minderwaardig afbeelden. Zoals een uh, drag queen die wordt geweigerd, of een vrouw die een tik op de billen krijgt. Hoe ziet Maas... zo'n plaatje eruit? <laughs> ja, ja, wat weten we is, het niet wat, meer? is het, wat is het symbooltje, symbooltje daarvoor? Oh, dat, dat is een goeie eigenlijk. Even kijken hoor. Dat gaat over uh, discriminatie. Ja. Maar in Amsterdam worden toch mensen op verschrikkelijke wijze vermoord? Ja. Weet je wat maar ja, dat, ja, dat zeggen je, Er gebeuren ergens. Er er ja, nee, ja, ja, maar dat zie staat er denk ik Dat stond wel. er al, ja. En dan moet deze nog bij. erbij, ja. ja. Maar ja. is dat dan een, een reden om hem dan niet te kennen? Denk je, ja, dat wordt ook... Oh, is dat is dat er ook nog misschien heb ik hem ook al heel lang niet meer gezien met zo'n groepje, dat er één donker persoontje voor staat. Dus je hebt allemaal witte mensen en er staat één donker persoontje voor. Oh, oké, dat is buitensluit. Ja, die hebben we een poosje niet meer gezien. Nou, Maas vindt het absurd en hij zegt dat de scènes juist kritiek leveren op discriminatie en seksisme benieuwd waar het nou over gaat. De film die draait nog in de bioscopen. Goed. Esther, dank. Go. Kijk gedaan. De 538 Middagshow. Met Zondieu. Zo direct naar Kelvin Harris, Sam Smith en Desire. Radio 538 I want you to hold me Don't let me go Be the one and only Take no control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 De extra editie van de middagshow hier op 538. Ja, geen Evers Co, want die, uh, die bleken nog vakantie te hebben. Kwamen we gisteren achter met z'n allen. Die daar ook uh, gisteren kwam, want ze zijn echt op stel en sprong deze kant op gegaan. Mag ik een groot applaus voor Sebastiaan en Berry, Jack en de Weatherman! Mannen, welkom in de studio. Hoe is het? Ja, het gaat wel lekker. Ja, hoop uh, going on. Ja, en uh, toch nog tijd gevonden om even langs te komen bij ons. Tuurlijk, deze kans uh, laten we natuurlijk niet liggen. Nou, want jullie zijn druk, jongens. Morgen Paradiso. Ja. Vandaag Nieuwe single. Ja, volgende week Noordenslag. Jeetje. Uh, maart naar Zuid-Afrika. En uh, einde van het jaar een Europa-tour. En ergens in de zomer moeten we nog een album bouwen. Ja. Alle mensen. En hoe is zo'n dag dat een Nieuwe single uitkomt? Is dat een spannende dag? Ik vind het altijd wel een, spannende, een super dag. spannende dag. Het is een superspannende dag. Wie van jullie is er het meest zenuwachtig over over zoiets? Nou, ik denk dat we allebei wel uh, onzeker, uh, onzeker zijn daarover. Ja. En, het is toch een uh, soort van uh, ja, een schilderij die je zo aan iedereen laat zien. En dat iedereen zo, oh ja, ja. En vertel eens over dat hele maakproces. Over dat proces voordat wij eigenlijk het kindje te horen kregen. Uh, ja, meestal schrijf ik eerst een soort opzetje. En daarna dan ga ik met de uh, weatherman uh, aan verder. En dan maken we echt een demo van en dan wordt het een plaat. En dit keer hebben we het samen geschreven. Ja, met uh, Guido van uh, Chef Special. Kijk, goede ja. vrienden van jullie. Ja. ja, en dat beviel ons wel. Het ging uh, lekker vlot. En uh, we hadden alle drie affiniteit met het onderwerp, dus het ging goed. En, en hoe komt zo'n samenwerking tot stand? Is dat een belletje van, hé hey jongens, we zitten in de studio, zijn jullie in de buurt? Allemaal Haarlemse klikken ook, toch? Ja. Oh, ja. ja. En uh, we hebben hetzelfde management. Uh, Paul, Jacco, super toffe boys. Dat helpt. Ja, ja. een beetje en, familie, familie. En dan mag het kindje vandaag naar school voor het eerst. Ja. <laughs> wat, wat zijn de reacties tot nu toe? Uh, we zijn zo druk dat ik bijna niet, nog niet oh, maar, heb gekeken. En Ik heb ook nog jarig vandaag. Dus uh, ik heb een soort nee. van... Uh, ik heb allemaal verjaardagsappjes ook nog waar ik niet aan ben begonnen. Gefeliciteerd. Je, is dat voor de plaat of voor je verjaardag? Ja, ik ben helemaal overprikkeld. Wisten wij, wisten wij, wisten, wisten wij. Jongens, waar kunnen we, waar, waar halen wisten we, we, halen we zo snel nog zo'n zijzebroodjes vandaan? Yes. <laughs> Luister taart. Oh, maar man. En wij jullie gisteren bellen van kunnen jullie even een, even komen optreden bij ons en dan nog komen op je verjaardag ook. Precies. Ach. Zie hoeveel wij van jullie houden. Nou, maar dat is wederzijds. Ontzettend veel dank daarvoor. Uh, Fight Me A Place is uh, vanaf vandaag. Uit. En ik ga denk, ilegaal denken, dan voor het eerst live we doen, ook of niet? Ja, ja. Ach, mensen! Zin, aan, Wat ontzettend leuk! Mag ik het horen voor Jack and the Weatherman in de nieuwste Find Me a Place? Ja. Morning. They call me in the night They wanna see me falling And one day that might be right And I got nowhere to run to Nothing to hold on to To save me from myself Find me a place Where I belong Where I can feel better And the light doesn't feel so far away Tired of being strong I wanna feel better Won't you find me a place Find me a place I take a step towards the sun And the wind starts picking up I don't know if I can do this But I listen to my heart The future cleans my head I'm tired and I'm scared Guess I'll face myself again Find me a place Where I belong Where I can feel better And the light doesn't feel so far away I'm tired of being strong I want to feel better Won't you find me a place Find me a place All the things that I've been All the things that I've tried I had hope to grow out But still get lost in the light And still I follow my heart Until the day I die Yet I don't know why Find me a place Where I belong Where I can feel better And the light doesn't feel so far away I'm tired of feeling strong, I want to feel better, won't you find me a place, find me a place, find me a place. Find me a place live. Nou, alsof jullie hem al honderd keer hebben gedaan. O, hoe voelde het? Ja, voelde we wel lekker, toch? Ja. Dit is fijn, hè? Ja. Boys. Ja. Yes. Iedereen blij? Iedereen ja. blij. Jack and the Weatherman. Find beer place. En uh, gewoon vanmiddag nog even bij ons. Nog een groot applaus voor Jack and the Weatherman. Ik zou zeggen, op een klein uurtje nog een keertje. Gezellig. Shakira nu. Wakka, wakka.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 This is Africa. Waka waka, eh eh. Waka waka, eh eh. This time for Africa. for us. Africa, Jungle. State of mind needs to let this incay. No, in. oh, don't get me wrong, I love my man, but I think the Lord she made sure that I am a woman. Man What a, what a woman. Davina Michelle. in de extra editie van de middagshow hier op 538... waar je zometeen nog kans maakt op de vrienden van Amstel. Ja, de bellen, hè, moet je horen. Ja, de, de kroegbel. Ja, de kroegbel, en dan maak je kans op maar liefst vier tickets. Tot zometeen, ook het nieuws met Esther. komt eraan, Esther, wat heb je mee voor ons? Ja, Trump die dreigt weer, maar de Italiaanse premier Meloni... gelooft er niets van. Waar dit precies over gaat, dat hoor je zo.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 Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. 18 plus beelddus. Ja? Is het echt serieus? Oh. Oh. oh, wat een geld! 15.000, tot verdikken. wij. Ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar? Aan tafel! Bij IKEA vind je alles om heerlijk te tafelen: van pannen om de familie mee op te trommelen, tot uitschuiftafels zodat iedereen kan aanschuiven. Aan tafel komt alles samen. IKEA.